Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam... hebben zo'n 30 boeren op trekkers enkele uren de toegang geblokkeerd. De boeren wilden met hun actie aandacht vragen... voor eerlijke prijzen voor Nederlandse producten en voor dierenwelzijn. Albert Heijn is volgens hen koploper in het uitknijpen van boeren. Verder vinden ze de verlaging van het eiwitgehalte in het veevoer... een vorm van dierenmishandeling... Minister Schouten wil op die manier de stikstofuitstoot omlaag brengen, maar volgens de boeren wordt hun gevraagde dieren uit te hongeren. Reizigers naar Ierland uit landen met een relatief laag aantal coronabesmettingen hoeven vanaf 20 juli niet meer twee weken in quarantaine. Bij vergelijkbare of lagere besmettingscijfers komen landen op een groene lijst. In Ierland zijn ruim 25.000 besmettingen geregistreerd en zijn ruim 1700 mensen aan het virus overleden. In Amsterdam is een protestmars gehouden tegen het coronabeleid van het kabinet. Ongeveer 250 demonstranten hadden zich verzameld bij het beeld van de dokwerker... om van daaruit een ronde door de stad te lopen. Volgens de gemeente is alles rustig verlopen. Max Verstappen is bij de Grand Prix in Oostenrijk in de 11e ronde uitgevallen met autopech. Hij lag tweede toen zijn wagen er ineens mee ophield. Voor de start van de Grand Prix hebben veel Formule 1 coureurs geknield om een statement te maken tegen racisme. Zes van de twintig coureurs deden er niet aan mee, onder wie Max Verstappen en Charles Leclerc. Wel hadden ze, net als alle andere coureurs voor de start, een zwart t-shirt aan met de tekst 'End Racism. Verstappen had vooraf al gezegd niet te zullen knielen, maar de actie wel te steunen. Het weer, wolkenvelden, vanuit het noordwesten ook zon. Het is een graad of twintig bij een stevige westenwind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er ook enkele buien, mogelijk met onweer. De wind draait naar het noordwesten en neemt later op de dag wat af. Het wordt opnieuw een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Master Nou, vraag dat even aan Max Verstappen. Davina Michel was dat met de, de officiële uh, anthem voor de Dutch Grand Prix. Die eigenlijk op 3 mei uh, van dit jaar had, had moeten plaatsvinden. Maar uh, ja, ja uh, Zandvoort uh, huilt met tranen en met tuiten als het uh, gaat. Want uh, we hebben één, dat uh, formale derde virus wat, uh, wat er doorheen uh, gooit. En uh, ja, twee... Uh, er zijn nog meer evenementen gewoon uh, geskipt uh, van het uh, circuit. Ja, Het stond in het zomer natuurlijk al dat bol van de... Ja, uh, de historische Grand Prix gaat wel plaatsvinden, maar zonder publiek, heb ik ja. begrepen. Dus, ja, dus wat dat gaat, uh, is dat ook iets uh, waar, uh, waar je dan op een gegeven moment... Uh, wel een uh, NK inline skating. Uh, deze dat zomer. had je verteld uh, ja. op het moment dat ik uh, hier dienst had. Dat was geloof ik anderhalve week geleden dat je dat ja, sorry, me vertelde. Ja. Dus uh, ja. dat er in inline, uh, inline uh, skaten... Uh, kampioenschappen wordt gehouden. Ontleent zich natuurlijk wel uh, goed voor. Hè? Dat, dat, dat decor ja. voor het de circuit. Dus ja, wat inderdaad. dat gaat. Uh, ook, denk met, ik... ook met publiek op uh, 29 augustus. 29 augustus met ja. publiek. Oké. Okay. Ja. Dus ja, het, uh, maar goed. Ik denk dat dat dat, dat snijdt wel hout, denk ik. Want daar uh, kan je makkelijk anderhalve meter wel uh, uh, hanteren, denk ik. Uh, ja. Is, is, het is een, uh, wel... in ieder geval ook een goede test, misschien daarmee. Ja, misschien. is een, uh, wel denk ik een gelimiteerde. Uh, uh, aantal mensen wat ze toelaten. Want anders ja. uh, dan, uh, kan je nooit die anderhalve meter garanderen. Want ik geloof dat dat op het, een van de binnenplekken gebeurt. Hè? Op een van die ja, pedagleterreinen. Dat, dat klopt inderdaad. Maar ze gaan ook wel echt letterlijk over de circuit zelf Toch, uh, toch wel? Rijden, okay, okay, dus... uh, het, het is best wel uniek. Want het is het eerste uh, uh, Nederlands kampioenschap überhaupt op een circuit, mm -hmm. uh, uh, Maar nu natuurlijk ook officieel een uh, Formule 1 circuit. Dus dat maakt het nog speciaal. Ja, nou ja, uh, over die Formule Over de, de status van de Formule 1 uh, circuit. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Want er was nog uh, iets. Ze hadden nog een grade 1 licentie, hadden ze nog nodig, geloof ik, uh, het circuit's antwoord. Uh, okay. Dat had, uh, ja, dat had uh, nog bij de oplevering, maar dat is denk ik een formaliteit. Als je uh, kijkt naar hoe de banen nu bijligt, dan is dat eigenlijk ja. gewoon een volwaardig uh, Formule 1-circuit nu. Uh, uh, dus in, in dat opzicht uh, denk ik uh, dat de via bonzen of uh, in ieder geval uh, de mensen van het FOM uh, daar ook wel... Uh, een uh, klap op uh, kunnen geven en zeggen van... Uh, nee, antwoord is een, uh, nu gewoon officieel uh, een Formule 1-circuit. Uh, Want daar uh, had het nog mee te maken. Grade 1 heet, uh, heet dat ding. Uh, nou ja, Davina Michel, uh, dat uh, was de opening van het laatste uur eigenlijk. Ja, inderdaad. Wie, wie, wie, wie, wie, gaat, uh, wie gaat ons verslaan? Nee. Ja. <laughs> nou ja, voorlopig ligt uh, Valtteri Bottas op kop En uh, wordt hier anderhalve minuut uh, Nee, anderhalve minuut, anderhalve seconde moet ik zeggen uh, Gevolgd door uh, Lewis Hamilton Op de tweede plaats Derde ligt Albon, dat is de enige Red Bull Die nog over is uh, gebleven Want die andere, dat uh, is uh, ja, Helaas pindakaas voor Max Verstappen Die, uh, die was na 17 ronden, nee 14 ronden Was hij klaar Autopech, werd er ja. gezegd. Maar uh, we kijken straks nog wel of, uh, of daar nog iets uh, over verteld uh, wordt. Want uh, meestal duurt dat niet zo lang voordat er uh, gereageerd wordt. Uh, en zeker in de kanalen van de Formule 1 is een uh, reactie snel gegeven. Hoewel je natuurlijk uh, eerst met een aardszagreinige Max Verstappen te maken heeft. Die je eerst ja. een de kwijt moet. Alvorens die uh, dan nog echt uh, de pers te woord staat. Maar dat uh, doet hij vrij. Uh, dat doet hij. In de regel doet hij dat ook wel. Dus ook als het hem tegen zit. Uh, maar ik denk dat die seizoenstarter had hij denk ik iets anders, ja, voorgesteld. Had iets, uh, anders voorgesteld. Ja, iets anders voorgesteld inderdaad. kan uh, niet om als eerste uitvaller... Uh, nee, maar er zijn... Uh, er zijn meer uitvallers. Want ook uh, Daniel Ricciardo... Uh, heeft het strijdtoneel moeten verlaten. Ook Lance Stroll... Uh, van, uh, van de Racing Point is uh, eruit. En ook Kevin Magnussen... Uh, doet niet meer mee... Dus nee, inderdaad, ook eruit. Dus, geloof ik ook die is, uh, die is uh, eruit. Uh, nou ja, uh, jij hebt nog iets klaarstaan, uh, geloof ik. Uh, ik, toch? Heb, uh, ik heb inderdaad weer hier een muziekje klaarstaan van uh, Noah and the Whale. En uh, ook weer een uh, Britse band met uh, folk pop, zeg maar. Ja. Dat soort muziek. Ver... Uh, en, kun je. Uh, kun, ja, gooi er maar in. Want dan, en, en dan heel kort vertellen wat het, uh, wat het precies is. Ja, het uh, nummer heet Five Years Time. En ik. Uh, uit... Uh, een band uit 2006 en dit nummer is onlangs uitgebracht door hen, dus uh, Noah and the Whale. But you'll peek through and there'll be sun, sun, sun All over our bodies and sun, sun, sun All down the next, and there'll be sun, sun, sun All over our faces and sun, sun, sun So what the heck, cause I'll be laughing at all of your Little jokes, And we'll be laughing about how we used to smoke All those stupid little cigarettes And drink stupid wine Cause it's what we needed to have a good time But it was fun, fun, fun When we were drinking It was fun, fun, fun When we were drunk And it was fun, fun, fun When we were laughing It was fun, fun, fun Oh, it was fun that i've ever been and i'll say i no longer feel i have to be james dean and she'll say yeah well i feel i'm pretty happy too and i'm always pretty happy when i'm just kicking back with you and if you love love love all through our bodies and love love Just in my head, I'll be thinking about them as I'm lying in bed. And I know that immediately they might not even come true. But in my mind, I'm having a pretty good time with you. Oh, in five years' time, I might not know you. In five years' time, we might not speak out. Oh, in five years' time, we might not get along.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 zijn band geweest. Ja, dan ben je druk bezig met allerlei dingen die helemaal niks met die radio-uitzendingen te maken. Maar uh, jammer, zit, we zitten ook met een scheef oog te kijken naar ja. de verdere ontwikkelingen bij deze merkwaardige start van de Formule 1-serie. Want uh, er ja. worden dus twee wedstrijden van de Grand Prix van Oostenrijk verreden. En vandaag is de eerste volgende week deel 2. Maar er is weer wat aan de hand. Ja, er is weer wat gebeurd, namelijk in de ronde 50 van de race... Uh, we hadden ook uh, Ro Romein Krosjan uh, uh, van uh, Team Haas uh, uit de race... Ja. Ook uh, de, dus het, uh, de tweede wagen van dit team uh, doet niet meer mee aan deze Grand Prix. Gunther Steiner heeft een rot weekend, want ja, dat is uh, de teambaas van Haas, ja. En zeker ook uh, George Russell valt stil, uh, meteen uh, vlak daarna. Uh -huh. En uh, de motor is uh, van Mercedes en daar schijnen nog wel meer probleempjes mee te zijn. Uh, de, namelijk sensorproblemen bij uh, deze motoren die uh, in deze race uh, naar boven komen. Uh -huh. Uh, de aanleiding, uh, of naar aanleiding van deze incident is er ook weer een nieuwe safety car ingezet. Mm -hmm. Voor de zoveelste keer uh, in deze race, of voor de derde keer? Ja, na ja, een, ja. nou, een tweede keer is dit uh, volgens keer, mij ja. uh, nu aan, aan de hand. Even voor de tussenstand: uh, het gaat nog steeds tussen de Mercedes op plek 1 en 2 om de winst. Mm -hmm. Bottas en uh, Hamilton. Mm -hmm. En op nummer 3 staat PRS, dan uh, de heel knap Albon ingehaald, die op de vierde plek staat. Mm -hmm. uh, ja, de Ferrari, dat gaat wat minder deze race. Ja. Uh, op plek 7 namelijk Leclerc. En op plek 13 vinden we dan pas uh, Vettel. Dus ja. uh, de, ook voor hen is het geen uh, mooie start van het seizoen. Nee, en uh, uh, dat geldt voor meerdere mensen is het geen uh, goede start. Want uh, je zegt al, George Russell is dus nu aan het uh, rijtje van uitvallers uh, toegevoegd. Grosjean uh, ook uh, stilgevallen. Ja. Magnussen uh, is uh, eraf uh, geswiept in een van die bochten. Ik dacht uh, bij bocht 3. Dat is dat uh, die bocht waar verstappen vorig jaar uh, geloof ik ook uh, de aanval onder andere. Heeft ingezet bij Leclerc. Dan is Strol, heeft het strijdtoneel moeten verlaten. Ja. Ricciardo en de eerste uitvaller, ja, dat was Max Verstappen zelf. Dus uh, en, uh, ja. je hebt nog geen reactie uh, kunnen vinden. Voor, nog, uh? Er is nog geen, voor zover ik, uh, ik heb kunnen vinden, nog geen reactie van Max Verstappen zelf en ook niet veel bekend over wat er precies aan de hand was. Ja. het waren motorproblemen, maar ja, dat is nog wel een algemene Ja, dat is vrij rekbaar. Ja. Je zegt al iets met sensors. Nou, dat uh, dat zou wij mij ook dat niks verbazen? Bij, dat is bij Mercedes. Ja, ja oké, okay, ja. maar goed, we kunnen de lijn misschien wel lichten. maar dat is speculeren. Ja. Uh, misschien wel doortrekken richting andere motoren. Want als dat. Uh, je weet niet wat de omstandigheden zijn. Het kan best zijn dat het uh, best uh, warm of uh, wat dan ook is. Ja, inderdaad. Vlak voor de race werd de temperatuur van de baan geweten op 51 graden. Ja, dat is, dat is uh, een hoge temperatuur. Nou, dan, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Uh, nou, het is tien voor alle vijf. Dat, dat is de tijd. Ja, dat is de tijd. Het is tien voor half vijf. Ja, uh, maar, we gaan, ja, we gaan ja. straks uh, gaan we praten met Menno Timmerman. Uh, Menno Timmerman is uh, iemand die in de muziekwereld uh, uh, bekend is als het gaat om uh, uh, het uh, artist en repertoire werken. Ja. Wat, hij, uh, wat hij doet. Hij uh, heeft een, een aantal bands onder andere uh, naar voren geholpen. Eén ervan is ook niet de minste. Kensington. Die heeft hij ook uh, okay. ooit nog eens uh, begeleid. Dus, um, en daarna uh, is, dat, uh, is dat overgenomen door andere managers. Maar hij heeft daar een, uh, een oren voor als het gaat om uh, muzikaal talent uh, te spotten. Uh, het initiatief wat van zijn hand uh, komt... dat doet hij niet alleen uh, doet hij samen met Louis Isselt. Dat uh, heeft te maken met de koperen corona. Ik heb er uh, al eens iets over verteld bij uh, de collega's uh, bij Radio Capella. Daar heb ik uh, wel, wel wat over verteld. Want ja, het, uh, het uh, wordt in Haarlem uh, toegepast. Maar het kan net zo goed ook in een andere stad uh, plaatsvinden... Uh, want uh, ja, nu het uh, op dit moment niet uh, 1, 2, 3 mogelijk is. Kijk, daar is nog een auto. Dit is uh, Kimi Raikonen. Dus ik denk dat die safety car nog wel even buiten staat. We gaan, uh, ik maak eerst even mijn verhaal van uh, Menno Timmerman even af. Uh, die cover corona, dat, is, uh, dat heeft uh, te maken met uh, straatmuzikanten die dan op een gegeven moment eigenlijk de ruimte hebben om daar hun uh, kunsten te laten vertonen. Dat, dat geldt dan uh, met name voor de muzikanten, maar het kan net zo goed ook voor anderen zijn. Uh, dan gaan we weer even terug naar de Wedstrijd, want daar, ja, daar breekt gewoon een voor. Er gaat gewoon een voorwiel af. Dat is uh, heel lekker, denk ik. Dan hebben ze dat dan niet. En het is ook niet bij een. Uh, uh, uh, niet zomaar. Het gebeurt bij het opkomen van het rechte stuk. Dus ik weet niet wat, uh, wat daar precies uh, zich afgespeeld heeft. Veel, dan... uh, veel mankementen al. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Het, het wiel loopt er gewoon af. Hè. Dus, dus, dus, dus, dus ik weet niet wat ze daarbij Alfa Romeo hebben uitgespookt. Maar ik denk dat uh, deze fin niet zo. Blij is. En meestal als we het over de boordradio wat horen... Dan, dan weet je ook dat Rijkonen best nog wel uh, ja, wat vloek worden. Want alles wordt wel eens weggepiept uh, bij Rijkonen. Uh, dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, denk ik dat, dat, er wel, uh, dat het hier ook wel het uh, geval is. We gaan nog twee nummers draaien. Eerst uh, doe ik uh, deze van Fleetwood Mac. En daarachter zit weer een nummer van, uh, van Jelmer, uh, de, de keuze. En die Grammer zie ik staan. Ja, nee, de nummer is van Casus. Uh, oh, Casus. Ja. Ja, wacht, daar wachten we dan nog ja. mee. Want dan doe ik eerst nog uh, twee nummers uh, ja. uh, die ik uh, dan uh, draai. En dan uh, halen we Menno erbij. En dan komt Casus daarbij. Want dat heeft een bepaalde reden. Uh, hier is uh, sowieso uh, de Fleetwood Mac. De kenners weten dat dat ergens in een, uh, in een programma heeft uh, gezeten bij uh, de BBC. Het uitro dan wel te verstaan. Want dat zat destijds in het Formule 1 programma. Zit ook een hele goede lading trouwens in deze tekst. Fleetwood Mac met The Chain. Jelmer, dit is Alex Lehi. Ja, Lehi met uh, Don't be so hard on yourself. Ja, uh, en daarvoor uh, had ik ook uh, enkele nummers. Waaronder die van Fleetwood Mac uh, met The Chain. Uh, en als ik uh, Fleetwood Mac zeg, dan zeg ik eigenlijk automatisch ook The Cosmic Carnival. En, en Menno Timmerman, daar heb jij iets mee te maken gehad, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een, een, een theaterconcept inderdaad, uh, waar ik de bedenker van ben. Ja. En uh, ik heb die band heb ik in, uh, in de jas uh, gestopt van, uh, van Fleetwood Mac. En uh, daar toeren ze, uh, ja, tot uh, corona toesloeg, hebben ze daar succesvol mee in de theaters getoerd. Ja. Uh, ja. ja, voor de mensen die denken, wie is Menno Timmerman? Menno Timmerman is jarenlang actief in de muziek. Ik ken hem al een, een, een vrij lange tijd al. Uh, en uh, hij is een van de initiatiefnemers van Koperen Corona...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 En uh, nou, we hebben in ieder geval nu een, uh, een aantal artiesten. En ik uh, kan het uh, misschien ook wel leuk om, om dat ja. te noemen. Ja. In ieder geval. Dat is uh, Noah Jazz, een uh, Haarlemse jongen, ook zingen Die gaat de, de, de, de straat op. Uh, dan hebben we uh, uh, Laura van Kaam. Mm -hmm. Laura van Kaam die komt uh, speciaal uit Terborg helemaal het oost van het land om hier te spelen. Zij heeft overigens vorig jaar nog met Marco Borsato op een podium, podium gestaan. Maar ja, zij staat ook.. Nog echt wel aan het begin van haar carrière. Uh, die komt er. en uh, Sam Sexton is een, ook uit, uh, haar, in ieder geval, de, de gitarist uh, komt uit onze regio, Watkors.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 Gitaar en uh, wel wat versterkt, ook midden op de Grote Markt. Mm. En uh, hij werd... Uh, je weet, ja, jij weet waarschijnlijk als geen ander hoe, uh, hoe hij is. Dus ja. hij levert echt kwaliteit. Ja. Fantastische, uh, fantastische singer-songwriter. Ja. En s avonds, en dat was er juist leuk, want hij trad hij s'avonds avonds op. Kwamen er allerlei mensen die hem smiddags op de Grote Markt hadden gezien. Die kwamen ja. naar hem kijken. En dat geeft ook aan van hoe interessant dat uh, de straat eigenlijk als podium is. Maar ja. wat leuks kan bieden. Ja. Uh, nou, we hebben uh, ook iets uh, klaarstaan van Cossus. Uh, tenminste, uh, mijn uh, even knie, uh, de andere koper heeft dat uh, klaarstaan. Dat is uh, uh, uh, nou, uh, jammer. Uh, introduceer het maar. Want, uh, ja, inderdaad. Inderdaad, het nummer van Cossus, uh, Walk on Water, hebben we klaarstaan. Dus, Mooi. Dus, uh, Mooi. <laughs> Does it still remind you of your secret soul? Yeah Moet je verstaan, dat heeft een uh, half oor nodig. Die denken van dit is toch Simon Le Bon. Maar het was niet Durene Durene in die periode. Nee, dat was uh, toen de tijd heette dat uh, gewoon Arcadia. Uh, dat was uh, de reden waarom we dit uh, draaiden. Daarvoor hoorden we volgens mij, uh, jongen, was dat uh, het nummer causes hè, wat ja, we gedraaid ja, hebben. Ja, ja. ja dat ja. was uh, uh, in uh, navolging van het... Uh, uitgebreide gesprek wat ik uh, heb uh, gehad met uh, een van de mensen die het initiatief heeft genomen om de muzikant, uh, en niet alleen de muzikant, maar ook uh, gewoon andere, andere soorten mensen van beeldende kunst weer op straat uh, te laten zien. Uh, en uh, misschien is dat wel uh, wellicht een opstap naar meer, dat, dat weten we niet. Maar goed, er is ook nog een Grand Prix uh, geweest uh, vandaag. Ja. Inderdaad, zoals uh, veel te verwachten richting het einde van onze uitzending ook de finish van de Grand Prix in Oostenrijk. En uh, daar is nogal het een en ander gebeurd in de laatste uh, ronde. Namelijk dat Hamilton nog een tijdstraf aan de broek heeft gekregen. Vierde is hij daardoor uiteindelijk geëindigd. Namelijk in de zestigste ronde uh, botsten Hamilton en Albon op elkaar. Uh, waardoor uh, dus moest worden besloten door de jury of hier een uh, straf uh, voorgegeven moest worden. Dus in de 66 e ronde werd besloten om een tijdstraf te geven aan Hamilton. Waardoor hij uh, zakte naar de vierde plek en daar ook uh, bleef. En daardoor heeft Leclerc van de uh, Ferrari er toch nog een mooie race van kunnen maken. Namelijk tweede geëindigd. Mm. En op nummer 1 alsnog een Mercedes, namelijk Bottas, die uh, de eerste Grand Prix van 2020 heeft gehoord. Ja, en Lendo Norris uh, werd uh, derde. Uh, ja, ook ik, een prestatie. Uh, natuurlijk, dat, uh, <laughs> dat sowieso. Uh, wat ik altijd, uh, daar zie je dus aan hoe uh, bizar het allemaal is. Het nieuwe normaal, ik vind het absoluut niet normaal, maar goed, wie ben ik? Uh, kijken we naar uh, allerlei uh, gasten met mondkapjes op en weet ik allemaal wat. Uh, terwijl ik uh, denk, ja, uh, we staan uh, sowieso anderhalve meter van elkaar, dus uh, weg met die dingen, weg, weg daarmee. Gewoon, Ze hebben wel al moet... allemaal in stijl, hè? Ja, dat dan ja. weer wel, ja. maar uh, ik, uh, ik uh, ben. Uh, Nostalgisch genoeg ingesteld. Ik, uh, ik verlang al nu al gewoon straks... als er weer alles en nog wat uh, is... Uh, mag het van mij gewoon weer meteen los. Dus uh, goed, ik, uh, het is een kleine ergernis. Uh, goed, Jelme, nog, nog even zaken... die misschien hier lokaal uh, nog, uh, nog spelen. Want... Uh, ja, wat wel interessant is om te noemen... is dat vanaf uh, vrijdag sinds dit weekend... het lachgasverbod in Zandvoort is uh, ja? ingegaan... Mm -hmm. Dus het uh, verkopen en gebruiken van lachgas is uh, sinds uh, dit weekend verboden. En ook is het verboden om goederen bij te dragen die voor het gebruik van lachgas uh, bestemd zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat uh, wordt uh, interessant. Ook heeft de politie politiekennermekust uh, op uh, hun Facebookpagina gemeld dat er repressief wordt opgetreden uh, om dit lachgasverbod uh, te handhaven. Mm -hmm. Um, even kijken, net als in Bloemendaal uh, staat ook in het verbod uh, op de AP, APV dat het op openbare plaats, op openbaar water en in het uh, publieke gebouwen lag of daar uh, gelijkend waar met een ballon of enig ander hulpmiddel te gebruiken of toe te dienen, uh, ja, dat dat uh, verboden is uh, sinds uh, vrijdag. Dus uh, natuurlijk uh, afgelopen week ook al over gehad, uh, dinsdag ook unaniem uh, uh, ingestemd met de gemeenteraad. Mm -hmm. ...voor dit verbod. En dat is dus uh, sinds vrijdag uh, in werking in stand voor. Dus dat is misschien even nog goed uh, om te noemen. Uh, lijkt mij ook uh, <laughs> dat dat uh, goed te noemen is. Uh, we zijn ook uh, ja, bijna aan het eind van, uh, van dit programma gekomen. Want dat gaat natuurlijk vrij snel. Uh, ik vond het leuk weer. Ja, zeker. Dus uh, jij gaat uh, waarschijnlijk uh, vakantie vieren? Ja, zeker inderdaad. Nou, ik ben aanstaande week er nog wel... ...met ja. uh, natuurlijk uh, de programma's door de week... Komt er WhatsApp binnen. Ja. <laughs> je hoort niet hoe je meteen. Uh, sluit af. Volgende week uh, zit ik er zelf. Uh, sowieso. Want dan is er weer een Grand Prix. En dan heeft uh, Rob Harms ook geen tijd om hier te staan. Dus uh, dan uh, sta ik er gewoon weer. En dit is de afsluiting voor vandaag. Trouwens geen standwoord pakt uit. Maar gewoon muziek uit de toverdoos. Dit is Madonna en Pharrell. Tot volgende week. Dag.